Oh <laughs> Het kan allemaal, want bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek tijdens de zomersale met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar Tui.nl, de Tui-app of naar je reisadviseur. Tui, live happy. Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Na nou lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf.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 Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Schiedam zijn twee jongens van 16 en 17 opgepakt... voor een dodelijke mishandeling maandag bij een metrostation. Het slachtoffer reed in een auto die bekogeld werd met sneeuwballen. Toen de man daar iets van zei, werd hij in elkaar geslagen en overleed. De jongens zijn herkend op camerabeelden. Het winterweer leidt tot topdrukte bij bedrijven die sneeuw van daken afzuigen... Sommige locaties wordt 24 uur per dag doorgewerkt. En het is nodig ook, want sommige bedrijven blijven nu dicht... vanwege instortingsgevaar. Zo zijn ze al aan de slag geweest bij locaties van Ikea, Macro, Sligro en PostNL. In andere plaatsen zijn onder meer sporthallen en gymzalen gesloten. Ja 21 is vandaag en morgen nog niet welkom op het landgoed in Hilversum... waar de formerende partijen praten over een coalitie. Onder leiding van informateur Letchert sluiten ze zichzelf weer even op... Maar ze gaan ook nog wel even naar buiten, denkt Jetten. Fijn dat we hier vandaag met z'n allen kunnen zitten... en wellicht zelfs straks een sneeuwballengevecht gaan wow. organiseren. Ze hopen wel een knoop door te hakken de komende dagen... over het wel of niet laten aansluiten van een extra partij... zoals dus Ja21. En hij werd door de schaatsbond gepasseerd voor de Olympische Spelen. Tim Prins dacht zich namelijk te plaatsen op de 1500 meter. Maar de bond die koos voor iemand anders. Toch kijkt hij weer vooruit, zegt hij nu bij de NOS. Ik wil het achter me laten... Dat is voor nu, is dat klaar. En, uh, ik ga de, zeker de Olympische Spelen niet terugkijken, dat, uh, dat is klaar. Uh, de negen mannen, en negen vrouwen staan op papier en daar uh, sta ik niet tussen. Dus ik uh, moet gewoon rijden wat er nog te rijden valt. Te beginnen bij dit weekend, dan kan hij namelijk een andere internationale titel pakken op het EK in Polen. En nog het weer vanuit het zuiden regen. In het noorden gaat het over in sneeuw. Daar geldt vanaf middernacht code oranje, omdat het ook hard gaat waaien. De temperatuur ligt daar iets onder het vriespunt. In het zuiden alleen regen en 5 graden. Morgen in het noorden sneeuw, met nog steeds die harde wind. In de rest van het land regen, wat later op de dag dan wel weer overgaat in sneeuw. De temperaturen liggen rond het vriespunt. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Het is rustig, er staan alleen files op de A15... in de kerk Nijmegen voor de brug over het Merweg de kanaal 6 minuten en de A58 Breda Bergen op Zoom tussen Breda en Etalleur staat een kwartier. Flitsers op de A9 tussen Haarlem en Ookmaar bij 54.0, A28 Zwolle Meppel bij 101.5 en op de A29 Rotterdam Dinteloord bij 16.4.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 Verrassend altijd voordelig. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. De 538. Jawel. 4 uur. Welkom bij de 538 middagshow met Tate McRae en Morgan Wallen. Radio 538.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 Ja, Weet niet. What I want op Radio 5 Het is donderdag. Het is 8 januari. Welkom bij de 5 veracht middagshow. Zit er iemand een gadget of een apparaat heeft wat nog niemand anders heeft. Oh, dat vind ik leuk. Dat je ja. vooruit loopt. Ja, je massa. bent een van de eersten. is zo'n ja. billy Bortel met iets wat nog niemand heeft. Verder. Ja, dat je ons kan zeggen ik heb hem al, dat wij denken, waar heb je het over? En dan over een half jaar denken we, oh... Oh ja, dan ja. zeggen wij, het is zo handig. En denk je, ja, duh, ja. dat had ik echt een half jaar geleden al. Ja, dus we roepen, het is eigenlijk een oproepje voor alle gadgetfreaks. Ja. Heb, heb jij een gadget waar je de eerste mee bent? Dat jij nu al hebt, waarvan wij zeggen, jeetje, wat is dat? Zo. dat dan? He, dat, wat? Ja. En dat heb jij. Heb jij iets wat wij nog niet hebben? Ik ben zo benieuwd wat je dan hebt en ja, wat wij, wat wij gaan gebruiken in de toekomst. Wij vragen eigenlijk naar iets wat we nog niet weten. Ja. Ja. Geen idee. Ik loop ja. altijd helemaal achteraan. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Ik zeg, dat waarsch heb ik waarschijnlijk al heel snel vind ik het sensationeel. Precies, het begint altijd met daar uh... ja, hebben, ja. hebben we helemaal niks. Hebben we nog allemaal niet nodig? Dat is heel handig. Heel handig. Ik ja, heb je hebt toch al wel. Google? Ja, dat ja. En, dan, en een paar <laughs> maanden later ben je, ben je verkocht. Ja. ja, dat is heel leuk. Zit er iemand te luisteren die een uh, gadget of een apparaat heeft wat nog niemand anders heeft? Ben je zo'n voorloper? Heb jij nu al iets wat de rest nog niet heeft? Ja. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Dus uh, 0909 3000 Mag ook uh, met de 538-app. Die is gratis en voor niks kun je ons uh, berichtje sturen. Dus zit er iemand te luisteren die een gadget heeft? Of misschien een apparaat? Yes. Wat nog niemand... Anders heeft. Heb jij iets? Heel benieuwd. Ja, wat wij allemaal nog niet hebben, maar jij hebt het. Zou je ons willen bellen? 0909 30538 Want we zijn op zoek naar jou. Als jij die ene bent, pak de telefoon of gebruik de 538-app en stuur ons een berichtje. Dit is Bruno Mars! <middels> Uh -huh, uh -huh. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah Come give me something I can feel, oh, oh, oh, Don't you want me like I want you, baby Don't you need me like I need you now Sleep tomorrow, but tonight go crazy All you gotta do is just meet me at the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 Are you ready? Yes, you've heard it all before. Marcel appt, appt dat hij de 28 e erbij is bij de goldeneering... en nu al kippenvel krijgt. Dat is leuk. When the lady smiles in de middagshow van jacht. En zit er iemand te luisteren die een gadget of een apparaat heeft... dat nog niemand anders heeft? Bram! Hallo! Hey, wat heb jij? Ik heb een uh, smart home die ik helemaal zelf beheer. En dan kan ik van alles en nog wat ermee doen wat ik zelf wil. En wat is van alles en nog wat? Uh, ik kan bijvoorbeeld vragen aan mijn telefoon of wat dan ook verbonden is aan mijn smartphone... of het veilig is buiten. En uh, wat, wat, wat, wat, wat krijg je dan? Krijg je dan, het is glad? Uh, dan gaat, er gaat een AI die gaat aan de slag, gaat alle 1 en 2 berichten en nieuwsberichten... en weerberichten van die lokale positie gaat hij ophalen. Oh. En dan krijgt hij een enorme lap tekst en dan gaat dus de prommen kijken van... nou, is het veilig of niet? En dan geeft me een antwoord. Maar kan je ook een kraan aanzetten thuis? Uh, een kraan? Ja, nee, dat, dat, dat moet met water. Ik heb wel, Mijn waterkoker geeft wel aan als het water gekookt is. En wat kan het toch meer? Noem eens nog een voorbeeldje. Uh, uh, als, ik heb een, uh, mijn telefoon heb ik mee aan verbonden. Die is nu een beetje aan ontwikkeling, maar ik kan tegen mijn homicisten zeggen... Uh, bel Pizzeria Mariel op en bestel een pizza Maar kijk, ik, als ik een Google-apparaat koop, of uh, Alexa, ja. dan kan ik toch precies hetzelfde doen? Uh, nee, dan heb jij, uh, dan, dan is er een, een marketingbedrijf. Ja. Je gaat bepalen wat jij met jouw systeem gaat doen. Daar gaan al een mensen over doen, en dat moet jij uh, toevallig, moet jij dat leuk vinden, en die doen dat. En uh, die bepalen ook slink dat er als je een apparaat hebt... dat er een reclame opgetoond wordt. op de Ja, en jij bent nu je, ja. je eigen marketingbedrijf, ja, zeg het maar. Uh, ja, ja ditgene, dit, is, dit is open source. Dit is uh, uh, alleen maar ontwikkelaars en mensen. De hele marketing is, is, is vrij. Want je kan ermee doen en laten wat je wil. Maar, maar hoe vaak, waar, waar heb je het vandaag voor gebruikt, bijvoorbeeld, Bram? Uh, waar heb ik het vandaag voor gebruikt? Ehm... Uh, Waar eigenlijk de vraag voor gebruikt? Ja, ik ben nou met mijn systemen. Ben ik, ik heb een heel homelab met allemaal computers. En nou ben ik een systeem aan het maken dat ik via een webconfig allemaal kan klikken. Dat die is er aan, aan en uit. Mm -hmm. En dat ga ik straks ga ik dat maken met de AI. Dan zeg ik gewoon op het moment dat ik uh, wil dat al mijn systemen geüpdate worden. Zeg ik update met al systemen. En als er dan een vraag komt of iets wat ik niet weet wat ik moet doen. dan stelt hij bij de vraag en dan kan ik antwoord geven. Ik kijk even naar eigen. Dat klinkt wel heel cool. Het klinkt wel cool. Ja. En hebben wij binnenkort de, de iBram allemaal? Uh, nou, alles wat ik doe is open source. Dus uh, ja, ja eens, voor iedereen. Je mag gewoon GitHub, jij kan gewoon downloaden. Het is, het is wel. Uh, ja, ik, uh, ik ben iemand die graag heel graag inspiratie geeft. En uh, wow. het is, uh, de beste dingen in het leven zijn gratis. En als jij dus nu de telefoon cool. ophangt, druk je dan op een knop of gaat het automatisch? Eh, uh, nee, dat is nog steeds een knop. Dat, oh, toch een oké. Ja, ja, ja. Tof dat je reageerde, Bram. Doei. Fijne dagen. En dag, hè. Fijne yes. dag. Top, ik heb Badi nu. I don't want action, someone face to face. Right there, right there, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say. I gotta be, gotta be honest. Turn the Your We horen van Iris waar uh, Storm Goretti zich gaat ophouden. <laughs> of we nog onze huis uit kunnen. Ja. ja, want morgen is het zover, Dan is het oh. die, uh, die beruchte vrijdag. Juist. Je dacht dat klaar was, maar nee. Het nieuws komt eraan. Wat heb je mee, Iris? Nou, absoluut alles over de Storm. Maar ook welke Eredivisie Club zijn naam heeft veranderd. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een foutje hebt gemaakt in je spandoek.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Nu bij DK Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Aandacht alstublieft. De Breeze-date van Sam is bevestigd. Ze staat nu op de 10 meter hoge duikplank vol emoties. De twijfel slaat toe. Hoogtevrees neemt over. Oh ja, wat een uitstekende duik richting haar date. Love is worth the leap. Breeze. Geen chat, alleen echte dates. Een de maildeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. 18 plus beelddus. Oh, ja? Echt serieus? zo Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode winnaar Met Emma. Instant zenarrangement? arrangement Dat kan over drie weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs plus een relaxbehandeling voor haarzelf.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 Vanuit het zuiden regen en in het noorden gaat het over in sneeuw. Daar geldt Code Oranje van Want door een harde wind kan er sneeuwjacht ontstaan. Sneeuwjacht. Sneeuwjacht. Wat is kan dat? Ontstaan. Wat is dat hier, een sneeuwjacht? Dat uh, gebeurt als het ook heel hard gaat waaien. Ja. En dan gaat die sneeuw natuurlijk alle kanten op. En kunnen er ook sneeuwduinen ontstaan. Dus oh, ja. dat is wel echt een gevaarlijke situatie. Oh. Um, in het zuiden nog steeds regen. En het is zo'n uh, 5 graden vannacht. Dan morgen, we zijn nu pas bij morgen. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja, nou, ik dacht dat je vorige week vrijdag aan het behandelen was. Maar morgen, ja, morgen in het noorden sneeuw met, uh, met ook weer harde wind. In de rest van het land regen. Wat later op de dag pas uh, uh, sneeuw. En de temperaturen liggen morgen rond het vriespunt. Is het duidelijk? Uh... Zeg niet dat ik nog een keer moet beginnen. <laughs> nee, ja, ik hoor morgen overal sneeuw morgenavond. Ja, maar dan in de avond pas sneeuw. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus, uh, dus het... harde wind morgen in de noorden ja. sneeuw. Rest van het land regen. Later op de dag uh, sneeuwen. Dat is in ja. de avond. Ja. Goed zo. Hebben Jelte. Frank. <laughs> Heb jij nog verkeer of vragen? Ja, ik heb verkeer. Waarom, Waarom kijk je me zo aan? Ja, nee, <tus> ja. nee, ik denk. Die sneeuwjacht, denk, ik ben doodsbang geworden. Nee, er zijn vijf files. En de langste staan nu op de A10, Watergasmeer de Nieuwmeer, voor de Koentunnel, 12 minuten. A12, Arnhem-Oberhuizen, daar staat voor de Gent, 9 minuten. En de A15, rikkerk nijmegen voor de brug over het merwede daar 9 minuten. Flitsers op de A1, Amersfoort-Emnes bij 43,0. A9 Alkmaar-Haarlem bij 57,7. En de A29, Rotterdam-Dinteloort bij 16,4. Het is exact half vijf. Iris is hier. En zo praat bij. Goedemiddag, ja, het is vandaag even wat rustiger met het winterweer. Maar vanaf vannacht geldt in het noorden van het land opnieuw code oranje. Er va valt daar dan flink wat sneeuw tot 10 centimeter, zegt het KNMI. En door de harde oostenwind is er dus kans op die sneeuwjacht. Ook in de rest van het land kan het later weer gaan sneeuwen. Dus de waarschuwing voor gladheid blijft. Wel gingen er allerlei bedrijven en panden dicht vanwege instortingsgevaar vandaag. In Brabant worden steeds meer sporthallen gesloten. En verschillende vestigingen van de Ikea bleven ook dicht. In de haven van Rotterdam dreigt een oude gasfabriek in te storten... door sneeuw op het platte dak. Het gebouw is ontruimd en het ging ook al mis. Gisteravond al he, bij een sporthal in Utrecht. En vandaag is in Hilversum een dak van een stal ingestort. In Oosterwolde in Friesland begaf een overkapping van een tuincentrum. Nou, ik hoorde dus vanochtend een geluid dat ik nog nooit eerder had ik, gehoord. Ik hoopte al wat jij zo zei. Ik dacht dat mijn huis instortte aan de achterkant. Mag ik het proberen na te doen? Ja. Oh nee, dat is niet wat ik... Had jij dat niet? Nee, nee, nee. Hey, Dat was dus uh, de die van Takklee. Oh, klinkt dat zo bij jou? Wat had jij dan? Identiek, toch? We nee. doen hetzelfde geluid. Nee, nee, iets viel bij mij echt. Bij jou is alsof er een sneeuwjacht bezig was. De, de, ah. Bij jou vielen gewoon wat van het uitweg Ja, Waarschijnlijk. De voetbalwedstrijden in de eredivisie die voor zaterdag en zondag op de rol staan... die gaan zoals het er nu voor staat gewoon door. De KNVB denkt dat de grasvelden namelijk goed genoeg zijn. Terwijl tussen NEC en FC Utrecht van morgenavond is wel geschrapt. En ook zijn de wedstrijden van zaterdag en zondag in de eerste divisie afgeblazen. Sowieso geen eredivisie meer voor Kenneth Taylor. Hij gaat Ajax namelijk verruilen voor Lazio. Volgens meerdere media betaalt de Italiaanse club zo'n 17 miljoen euro voor de middenvelder. En willen ze ook fijn worden en Timber binnenhalen. Morgen wordt Taylor in ieder geval medisch gekeurd in Roma. Hij blijft er tot 2030. Oh. Taylor doorliep de hele jeugd bij Ajax in de arena. Heeft hij nog met... Uh... Ja, de Anna. Ja, de Anna. Anna. Absoluut. En gaat ze mee? weten we dat al? Weet niet. Ah. Nee. So. Iemand die wel in de arena staat nog binnenkort. Bruno Mars. Hij heeft vandaag zijn wereldtour aangekondigd. En op 4 ah. en 5 ja. is het zover. Dan staat hij hier in de arena. Hij komt morgen ook met de eerste single van zijn nieuwe album. Die dan weer op 27 Ik vind het zo uit. knap dat hij het geheim heeft weten te houden. Ja. Hoe, kan je, hoe kan je nou een nieuwe single lanceren en een wereldtour beginnen? Dit komt toch uit het niks? Helemaal uit het niks. Ja, ja dat je tegen de arena zegt... We willen hem wel huren, maar we zeggen niet wie er komt. Nou, niet alleen ja. naar arena, maar ja. hoe doe je dat, joh? Hij gaat ja. heel de wereld over. er is dus nieuwe muziek. Ja, Bruno Mars, te gek, oh, hoor. Oh, te gek. En Eindhoven de gekste, maar PSV ook. De club wens iedereen een sportief nieuw jaar met een metershoog spandoek aan het stadion. Maar er staat een gigantische fout in. PVS in plaats van PSV. Geweldig, ja. <laughs> en, uh, sport... Ik hoop zo dat het gewoon een foutje is. Dat het niet een stuntje is. Nou, veel mensen twijfelen daar dus over ja. nu. Nou, het is zo dom dat je, denkt dat, dat je hoopt dat het een stunt is. Ja, maar het is... Oh, het is zeg maar, ik denk dat het niet een stunt is omdat het zo snel verwijderd werd. Dat lijkt me echt wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat ja, is gewoon een heerlijk dom foutje. Van die foutjes maken we toch allemaal wel, of niet? Ja. Weet je, dat gaat dan door duizend handen en ja. dan ziet niemand... Ja, maar even het. checken. Er staat die ja. PSV, maar er staat PVS. Ja. Sportzender ESPN die reageert gevat op de nieuwjaarswens. Ook de beste wensen van IPSN. Ja, dat is het. Ja. Iris Duik. Graag ja, gedaan. 5-3-8. De 538 middagshow Show. Met Alex Warren, voor direct Eternity komt eraan. Laat door je baan. Mario 538. If you don't wanna see me, did a full one day, crazy. Thinking about the way I was, did the heart break me? Baby, but look at where I am, did a.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 As I walk this world alone, as I walk this world alone, another glimpse of what could have been another dream. Sipping, I don't know, but it feels like I need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 Babynamen, die zijn weer bekendgemaakt. Dus uh, heel wat baby's geboren natuurlijk in 2025. Heel wat namen gegeven. Ja, Noah. Als, uh, ja, Noah en Noor. Noor. Leuke meisjesnaam ja, ook. Ja, Noah en Noor. Je doet ontzettend goed. Uh, maar er is ook een hele andere opvallende naam in de top 100. En daarvoor gaan we even bellen met de vader van Frankie de Jong. John de Jong! Hé, hey, hoe is het, John? Ja, prima. Heb je gehoord dat Frenkie in de top 100 is gekomen? Nee. Frenkie is in de top 100 populairste namen van Nederland gekomen. Kijk, dat is, dat is een leuke verrassing. Maar dat is dus eigenlijk een beetje dankzij jou, John. Ja, uh, we hadden toen de afspraak met toenmalige vrouw en ik. Als we een, een meisje worden, zou ik een naam bezinnen? Oh. Als oude jongen worden, dan onder andere. Oh, zijn. Oh, eer, eer, eer, eer komt. Oh, maar John, de bellen we net de verkeerde. Ja. <laughs> oh, Want, maar Frankie was destijds helemaal geen gebruikelijke naam, toch? Nee, nee, nee. Zeker niet hoorde je eigenlijk nooit. Ja, het... natuurlijk wel. Frank Reichard, die noemde ze ook wel Frank, ja. ja, of Frankie. En ja, Frankie Goes to Hollywood had je. Ze hebben later gezegd van, dat het taal van afkwam, maar dat is volgens mij niet zo. En, en dat schreef je ook anders natuurlijk, want Frankie Joost Dooley schrijf je met een A. Ja? En Frankie is gewoon op zijn ik met een E en met I A aan het eind. Maar is hij vernoemd naar iets of naar Frank Frankrijkaard of ja. Frank Rijkaard? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is nee. Zelf verzonnen. En, en toen je toenmalige vrouw kwam met de naam Frankie, wat was je reactie? Leuk. Leuk. En was het gelijk met die E, met die e of met een A? Met, uh, met een E en met I A aan het eind. En wat denk je dat Frenkie zelf ervan vindt? Dat hij die invloed ook heeft op allemaal babynamen. <laughs> nou, hij zou het misschien wel leuk vinden. Maar uh, ik, krijg ook, ik, ik heb ook regelmatig ik heb een regelmatig een jongens opgesturen gekregen. Och. Van Frenkie. Ja. Ja. ja. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Heel. Tot zes jaar geleden gaf niemand de naam Frenkie en vorig jaar waren het er in één keer uh, meer dan honderd. Er zijn uh, 89 Frenkies uh, geboren ja. en 18 Frenkies met een Griekse ei. Ja, dat zijn ik in echt dat is toch bijzonder, echt leuk. En dat komt door ja, jou ook. Ja. ja, je hebt het ook maar, goed gevonden. Nee. Maar John, stel je toch eens voor dat jij Frenkie Toeter had genoemd? <laughs> Toch hadden we nu 100 toeters gehad in Nederland. Precies, precies. maar er zijn nog altijd meer Johnny's. Zo is het. Upa, gelijk heb je. <laughs> Joe, ga je goed? Jullie ook, hè? Goed aan Freekie. Dit Doei! Doei. En uh, silence op Radio 538 in de middagshow. Dag 4 van de campagne. Help Frank en Aaron aan de Radioring. Stem nu op de 538-middagshow via radioring.nl. Oh, steeds een stukje enthousiaster en professioneler worden. Ja, kijk, we hebben nu ook echt campagne-muziek. Ja, ja, ja, En uh, we vinden het steeds leuker worden omdat we ook uh, enthousiaste reacties terugkrijgen. Nou, dat is misschien nog wel het allerleukste, vind ik. We zijn dat... best wel uh, verrast ook daardoor. Best wel verrast. Uh, we krijgen natuurlijk veel appjes en veel reacties. Ja. Uh, maar dat gaat de keer nu over ons. En dat is heel leuk om te horen en te, en te lezen allemaal. Ja, ja. Want uh, de Radioring is een radioprijs. En uh, hier hebben we je nooit mee lastig gevallen. Het is maar één radioprijs in Nederland, dat is de Radioring... En die kun je alleen maar winnen als er op je gestemd wordt. En wij hebben het altijd laten lopen. Zo van, ja, laat zitten, laat zitten. Nee, is toch een beetje voor bedelen. Ja, ik vind het ook vervelend. Dat is Het is ook vervelend om iets waarom zouden we jou wat moeten vragen? Daar hadden we niks mee. Maar, dat was veranderd. We zijn veranderd. We zijn veranderd, we zijn om. Want dit is namelijk de laatste keer dat de radioring wordt uitgereikt. is namelijk wegbezuinigd door de publieke omroep. En toen hadden wij zoiets van die laatste, die willen we wel hebben. Maar dan, dan, dan moeten we dus wel even jouw hulp vragen... want er moet gestemd worden op ons. Ja, en uh, wij zijn altijd superleuk in contact met jou als luisteraar. Dat, dat vinden we het, het leukste onderdeel van ons uh, radioprogramma. En we hebben jou ook keihard nodig om uh, deze ring te kunnen winnen. Dus als jij naar radioring.nl wil gaan... en je zoekt daar in de zoekbalk de middagshow van 538 op... en je brengt daar je stem uit op de middagshow... en je bevestigt hem ook even in je mail, dat is heel belangrijk... want anders is hij niet geldig, dan zijn wij... Ik ga blij met jou en het duurt 10 15 seconden. Ik heb het vandaag gedaan. Het is, het is... vragen die ik zou hebben. Hoe lang duurt het? 10 15 seconden. Oké. Okay. Okay. Nee, Zit je vast aan een nieuwsbrief? Rekening. Nee. Uh, moet je uh, je adresgegevens opgeven? Nee. Moet je uh, je Facebook en zo opgeven? Nee, ook niet. Bloedgroep, stamboom? Nee. Ben, ben je na het stemmen ook gewoon klaar? Ja, okay. ja nee, bevestigen. Ja, oké, okay, na het bevestigen ben ik... Ja. Oh, heel goed. Ja, heel goed, ja dat was het. Een... Heel goed. Ja. Nou, het valt dus allemaal wel mee, inderdaad. Dat, dat, ja. dat is belangrijk, vind ik. Want anders, uh, anders wordt het vervelend. Ja. Uh, Radioring.nl, dat is de website. En dan ga je naar uh, stemmen. En dan moet je even zoeken naar middagshow Frank en Eieren. Maar er is zo'n zoekbalkje. Die maakt het makkelijk voor je. Want er zijn ja. natuurlijk duizend radioprogramma's. Ja. Niet op de verkeerde stemmen, hè, mensen? Er is maar één. Uh... Veel Franken werken er ook. Ja, oh, irritant. Ja, want je kan ook nee. op Radio DJ stemmen. Dus ik heb mijn stem op jou uitgebracht. Oh, lief. Je, ja, heel lief. lief. Maar ja. er zijn veel, je kan snel de fout ingaan. Oké. Okay. Ja. Dus uh, radioring.nl. Even naar dat zoekbalkje. Uh, nadat je op stemmen hebt geklikt. En dan ga je naar middagshow Frank en Iron. En dan moet je je mailadres opgeven. En dan moet je hem in de mail nog even bevestigen. That's ja. it. Dus je ja. krijgt gewoon groot En dan even zeggen: dat ben ik inderdaad. En dan heb je een stem uitgebracht op ons. En dan hopen wij oh. dus eind deze maand Radioring te Winnen. Met, met elkaar natuurlijk. Ja, ik zie dat Peter die wil gaan stemmen. Die wil dan weer een winterpakket van ons hebben. Wil die winterpakket wil Die wil een en Die wil een rietje hebben. Die wil van alles. Snap ik, snap ik. En Mark heeft ja, dat wel mag niet. We steeds. mogen er niks voor teruggeven nee, trouwens. Er nee. zijn hele hey, Anders hadden we natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat hadden we. Had je alles van ons kunnen ja. krijgen. Nee, onze eeuwige dank krijgen. Want ja. we vinden het echt super speciaal als je de moeite neemt om op ons te stemmen. Ja, dus radioring.nl. Even op stemmen klinken. En dan zoeken met het balkje naar middagshow Frank en Ayren. En dan met je mail. Even stemmen. Help Frank en Aaron aan de Radioring. Stem nu op de 5 3 middagshow via RadioRing.nl. Oh. Morgen alweer dag 5 van de campagne. Dat laat ons ook door de sneeuw niet tegenhouden. Hè? Nee, We zijn niet te stoppen nee, deze campagne. Radioring.nl. En heel veel dank hè, natuurlijk. Dit is het Sharon. After the after party I took a bottle and a fight Back to us, mm. Six shots don't lead to sorry we know how it's gonna end, but why did it start? Don't wanna make an enemy of you, and it breaks my heart. with digging up old skeletons. I do when our bodies could be making the most of our time in this bedroom. Put a pin in this tonight, I, I, I, I. 'cause if you.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 Nu de Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Rij je een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij debestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. De